Drie uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Egyptische voetbalbond heeft de club al Masri gestraft voor de rellen in februari. In het stadion van de club in Port Said vielen toen 74 doden. al Masri is voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de competitie. Nadat de beslissing van de voetbalbond bekend was geworden... kwam het tot confrontaties tussen supporters van Al-Mazri en de oproerpolitie. Daarbij zou een dode zijn gevallen. De openbaar aanklager in Egypte maakte vorige week bekend dat 75 mensen worden vervolgd voor de rellen in februari, onder meer voor moord. De voetbalcompetitie werd na de rellen stilgelegd en is nog steeds niet hervat. Voor het presidentschap van de Wereldbank zijn drie kandidaten voorgedragen, een Amerikaan, een Colombiaan en een Nigeriaan. Eind volgende maand moet duidelijk zijn wie de opvolger wordt van Robert Selleck, die vorige maand zijn vertrek aankondigde.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 De A12 Den Haag richting Utrecht die is afgesloten tussen Zevenhuizen en Knooppunt Gouwen. Dat komt door een ongeluk. Na verwachting is de weg rond een uur of vijf weer vrij. Het verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht wordt bij het Prins Klausplein omgeleid via de A4 en de N11. Dat is via Leiden en Alphen aan de Rijn. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het tweede uur van nachtvluchten van zaterdag 24 maart 2012. In dit uur reizen we af in het goede gezelschap van twee radiocorifeeën naar de tijd waarin zij onze eten nog bevolkte. Dat doen we met de laatste aflevering van het AVRO-programma Hollands Welvaren... gepresenteerd door Krijn Toringa. Althans, dat was de bedoeling, maar het loopt ietsje anders... De presentator werd geboren op 24 maart 1940. Werkte bij Mignon, de jeugdafdeling van de Avro. Was in de jaren 60 discjockey bij Radio Veronica. Was een poos manager van de Groningse band De Rodies. En keerde weer terug naar de Avro met het programma Hollands Welvaren. Terug naar 1991. Krijn is begonnen met de uitzending, maar wordt als het ware overvallen door collega Meta de Vries. De beide bevlogen radiomakers smeden er een prachtig uurtje van. Ze zijn onder meer in gesprek over Kreins omroepcarrière, zijn jeugd... zijn jaren bij Veronica, de programma's bij de AVRO... en zijn aanstaande vertrek bij, naar een radiostation op Curaçao. Krein Toringa werd geboren op 24 maart 1940. Hij overleed in 2006. Meta de Vries zag het levenslicht in maart 1949... en overleed in oktober vorig jaar. Luistert u naar Hollands Welvaren van 27 september 1991. Goedenavond en welkom uiteraard weer bij deze aflevering van Hollands Welvaren. Inderdaad, de laatste van het seizoen en we houden mee op. U had normaal verwacht waarschijnlijk de tune van Waar zijn ze gebleven... We hebben vanavond geen gast, maar ik dacht misschien dat het wel aardig zou zijn om eens een keer mijn eigen platenmateriaal een beetje te draaien. Wat ik zelf wel aardig vond. Helemaal geen meta. Dat is ja. het. Ik stond achterbeluid en ik hoorde jou met je eigen plaatmateriaal. Ja, Ik pak even deze microfoon. Jongens, is dat goed? Wat kom je doen? Nou. Denk ik laatste uurtje? Waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze opgegroeid? En waar zijn ze naartoe gegaan? Dus gooi die platen van je maar aan de kant. Want daar komt helemaal niks van Ja, Maar jij bent de hoofdpersoon nu. Houd erop. Hier, hier. De week begint toch hier. Goeiemandag. Jouw beste maand. Het hele een heel leven voorbij. zo Leuk hè? Eens. In een paar jingles. Al die oude, oude jingles die ja. Hollands die kopen. Ik wou eigenlijk best even van jou weten hoe het allemaal zo gekomen is. Want ik weet dat je ooit een heel klein Gronings blond jongetje was. Ja, Meta, dat klopt. Inderdaad, een heel klein blond Gronings. Maar je jongetje. bent niet in de stad Groningen geboren? Nee, ik ben in Winschoten geboren. En daar de lagere school doorlopen. En toen in Groningen de middelbare school. En daar een beetje al in dat, ja, dat vak verzeild geraakt, minjon. Maar dat moest eigenlijk helemaal niet volgens mij. Nee, nee nee, nee, nee. Toen wij nee, nee. heel nee, nee, lang geleden nee. met elkaar werkten, en dat <laughs> hebben we jaren gedaan... Ja. toen zei jij tegen mij een keer van, eigenlijk had ik boer moeten worden. Dat klopt. Ja, ik, ja mijn familie bestond inderdaad. Het was een boerenfamilie en uh, daar ben ik best trots op. Uh, ik moest inderdaad boer worden. Een broer van mijn vader heeft nog steeds een hele grote boerderij in Warfum. Dat ligt iets boven Groningen. Ja. En ik was inderdaad voorbestemd om op die boerderij te gaan werken. Bracht er ook vele zomervakanties door. Erg veel plezier altijd gehad daar. Maar het is, het is iets anders uitgelopen allemaal. Spreek je nog Gronings? Een klein beetje, een klein beetje. Ja, nee, kan ik wel bestaan, Ja, ik, begin nee, ik zal niet vragen of je wat zeggen wil. Nee, Inca Camarina die begint er ook af en toe wel eens over. Want die komt er ook vandaar, Dat weet je. Ja. En dan, af en toe dan hebben we nog wel eens een keer de neiging om tegen elkaar een beetje in het Gronings te ja. keren gaan. Ja. Had jij al iets met, uh, nou noem het maar radio, uh, op school... Ja, het, nou ik moet je zeggen dat mijn vader was, was Groningen, hij leeft trouwens niet meer. Mijn moeder leeft ook niet meer, maar was geboren in Rotterdam, hoe die twee elkaar uitgevonden hebben is met een raadsel. Maar mijn moeder was, al, was in, in het vak bezig, was cabaretier en, en werkte in, in, in de oorlogstijd bijvoorbeeld onder andere met Kees de Lange, met de Wama's. Annie de Ruiven was een hele goede vriend in de en ik denk dat ik het toch een beetje van haar meegekregen heb. Uh, tenminste, op, op school al, met schoolvoorstellingen... moest ik al programmetjes aan elkaar praten, uh, sketches spelen. En dan zat mijn moeder uiteraard vooraan Tuurlijk. te kijken, te turen. En die gaf dus na aflopen, als ze thuis waren... dan kreeg ik kritiek van, dat moet je zo doen, moet je zo doen. En ik denk toch dat ik het een beetje van haar meegekregen heb. Ja. En dat mondde uit die minion, wat ik net al even zei. Ja. De, de Avro's Jeugd waar velen in zaten. Eve Brouwers herinner ik me nog. Uh, Klaas-Jan Hendricks komt er vandaan. Ja. Uh, en toen was het ziekenomroep, uh, regionaal omroep Noord, zoals ze toen nog heette... En dat was, dat was echt het begin. Ja. Maar ik zat nog op school. Het was echt 16, 17 jaar, 18 jaar. Maar toen jaar. wist je natuurlijk wel zeker dat het geen boer meer zou worden. Uh, dat was toen al eigenlijk een gesloten boek. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, je, je moeder zat in het cabaret. En uh, je vader deed hele andere dingen volgens mij. Ja. Die, die had daar niks mee nee, te joh, maken. Nee, absoluut niets. Nee, die zat, die zat in, in zaadhandel en die verkocht uh, landbouwmachines. En ik zeg, het was een boerenfamilie. Mijn, mijn opa was, was burgemeester bijvoorbeeld in Muntendam. Ook in Oost-Groningen. Het, het is heel lang geleden, maar het was echt een pure Groningse familie. En zijn burgemeestersfunctie was nogal breed, hè? Ja, ja, ja, ja, hij was een hele goede. Ik denk dat de oude Muntendammers die misschien luisteren, dat nog wel zullen weten. Hij was dus ook tevens hoofd van de politie. En ik geloof dat het hele korps bestond uit twee personen. Was hij en nog een een of andere veldwachter. Maar als er dan gebeld werd vanuit het café, het, plaats van het café... waar dan zaterdagavond een fikse borrel werd gedronken en er ontstond ruzie. Dan trok opa Toringa daar zelf naartoe en had dan een soort wandelstok. Als hij die uit elkaar trok, was het een soort halve zaal. Hij sloeg dan zelf de tent leeg. Hij was meteen uitspijder op dat moment. Het is echt gebeurd. Krijn, je noemde net zelf al um, uh, de regionale omroep. Ja. Met mensen die, uh, die ook later heel bekend in uh, het journalistieke of het presentatievak zijn geworden. Um, ik weet van jou een verhaal uh, van de zieke omroep waar je werkte met uh, reportages vanaf, vanaf het dak. Dat was, ja, dat klopt. Dat was heel leuk. Er was een, een vrij groot ziekenhuis. Dat stond, en dat staat waarschijnlijk nog steeds... naast de toenmalige uh, GVAV-stadion. Dat heet dan tegenwoordig FC Groningen. Uh, dat, dat ziekenhuis was hoog... En de mensen die konden dus, als ze in hun bed lagen... wel op zondagmiddag, de, als er een goal werd gescoord... dan werd er gejuicht en gedaan. Maar ze wisten echt niet of het nou voor de voor- of tegenpartij was. Dus op een zekere moment zeiden ze van... nou, misschien wel leuk om daar een verslag van te maken. Althans, dat zeiden de mensen van de ziekenomroep. Dus wat deden wij? Ik klom boven op het dak. En ik kon boven op het dak kon ik dus, uh, met een klein stoeltje kon ik zo op het veld kijken op zondagmiddag. En ik werd ineens voetbalreporter. Dus ik ging rechtstree <lacht> rechtstreeks een wedstrijd verslaan. En de mensen in hun bed konden dat volgen. Dat was heel leuk. een Heel aparte ervaring. En dat dak, dat komt in, uh, in je latere leven. Uh, ik weet niet of je het zelf weet. Dat komt nog een keer voor. Maar daar komen we straks dan wel weer op terug. Dat ben benieuwd. ik niet. Je, oh, je, oh, ja, bent, je weet het best. Nee hoor, en het was ook eigenlijk niet waar jij, jij mee te maken had. Maar oh. goed. <laughs> um, je eigen plaatjes die uh, laat je maar even voor wat het is. Want ja, kom ik wil je toch terug naar uh, die tijd uh, van toen. Mm. Uiteraard luisterde ik toen ook naar de radio. En ik kan mij een, een bekende Groninger uh, muzikant herinneren. Ja. Een hele dierbare. En ja, bewonder ik... die man nog steeds mateloos. Uh, en dan praten we over Roelof Stalknecht. Stalknecht. Ja. ja. In mijn jongensjaren, toen ik op school ging, had je in de Herenstraat in Groningen had je een, een, een beroen café, Frigge. En had je beneden vaak dansmuziek met een groot orkest. En boven in een kleine bar, daar zat dan vaak Roelof daar achter en de piano. En die speelde zo lekker en zo gevoelig. Vergeet ik mijn leven niet meer. Ik wens ik om 28 jaar en huil bescheiden wicht. Ik zou dan zetten je noorn jong, moraal ik vond was niet te licht. Toch huil ik echt geen superman, want die bestond er niet. Ik heb alleen wat vuur worden, Dijk ik bezing wil in dit land. Ik zaak scannen, groningen fan om met te leven. Een intelligente meenhaaibult zijn daar mij ook wat verwend. zo'n soortig man dat wat wist en mij alles scheen. Als ze vriendelijk van oud is zacht en bedoeld is en ook goud hollands voor zo een door kon ik lezen en het schreeuwen, hij mag niet volgen. Hij heeft naar het mooi te wezen, dat slid-alliantje hoor dat ik wat kwiet, dat mocht wat golven. Ik zag als ga een gunning een fans om met te leven. Een intelligente wit, nu je wilt zetten, die mij ook wat verpen. Het was even een impressie, hè? Ja, Jannie en Roloff. Ja. ja. als broer en zus toch, hè? Broer en zus, ja. ja. ja. ja. Krijn, ik, uh, ik neem niet aan dat je bij de zieke omroep gebleven bent. Bovendien werd je toen een jaartje ouder, een jaar of 18. Ja. Wat ben jij gaan doen verder? Uh, ik kwam, aan dat je in dienst Ik ging in dienst, inderdaad. Ben 21 maanden ben ik in dienst geweest. Het uh, begon bij de genie in de eerste opleiding. Na de hand kwam ik terecht bij de opleiding bij de Verbindingstroepen. Dat was een opleiding in, uh, in Harderwijk. Nee, sorry, het was in Ede. Was in Ede. En daar werd ik op een zeker moment sergeant. Ja, ja, ja, dienstplichtig sergeant Toringa. <laughs> maar ik kreeg een opleiding bij de verbindingstroepen. Dus ik werd telegrafist en uh, ik deed telefonie en, en, en telex. Ik kwam op een zeker moment terecht bij de staf 4e divisie in Harderwijk. En heb dus in Harderwijk uiteindelijk die 21 maanden volgemaakt. Ja. Heb je daar nog iets kunnen doen aan radiopresentaties, welzijnswerk? Nou, nee, no, nee, dat niet direct. Maar ik was wel bezig weer met radio. Ja. Al was het op een andere manier. Verbindingen tot stand brengen. Maar toch weer iets met radio Ja, dat is waar. Ja. Ja. En toen jij de dienst uitging, wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik terechtgekomen in, in Amsterdam. Uh, op een zeker moment was ik in diensttijd... Althans, mijn diensttijd liep ten einde. Ik ging solliciteren en ik solliciteerde onder andere bij de KLM. Uh, op Schiphol, daar werd personeel gezocht voor de afhandeling, zoals het heette, Dus passagiersafhandeling. Ja, ja. Uh, daar werd ik aangenomen. Dus ik ging automatisch naar mijn diensttijd, naar Amsterdam op kamers wonen... Dat was mijn eerste job eigenlijk. Ja. En volgens mij heb je daar ook Freda leren kennen. Daar leerde ik mijn, mijn, mijn echtgenoten kennen. En Freda was toen de tijd ook, ook betrokken bij Mignon in Amsterdam. Ja. Maar daarnaast had ze ook contacten ook bij Veronica. Dus het toenmalige piratenschip Veronica, ja. waar ze programma's maakte. Uh, ja, toen kwam van het een, kwam het ander. Freda deed op een gegeven met een programma. Uh, dat was onder, onder de, de auspiciën van Paul Aket. De beroemde, uh, ja. nog steeds bekend van, van het Noord-Sidia's Festival. Maar toen had hij een, een blad, dat heette Muziekexpress. Hij had zijn zendtijd gekocht bij Veronica. En uh, daar was een programma. Veronica's Teenager Muziekexpress. Dat deed Freda met Rob Oud. Rob heet eigenlijk Simon... <laughs> Maar dat mag ik helemaal niet zeggen. Want dan wordt hij des duivels. Maar goed. Oké, okay, bij deze. Rob deed dat uh, programma met Freda. Hij stopte ermee. En op een zeker moment zei Freda, nou probeer jij het eens. En Paul Ketty vroeg dat ook. En van het een kwam het ander. En ik werd dan, het heette het nou, het was Bob en Brenda. Ja, ik kan het me ja, nog ja, herinneren. Ja, ja, ja, Bob en Brenda. En ik werd dus Bob 2. <laughs> met Brenda 1. Lijkt wel een paardenkoers. <laughs> Maar goed, toen, toen kwam ik dus bij Veronica terecht. En dat was mijn, mijn periode. Dus uh, inderdaad uh, gezellig op het schip. Programmetjes maken, opnemen op de Zee Dijk in Hilversum. In het toenmalige pandje, wat, wat een heel knus studiootje was... met de eierenrekken tegen de wand. Fijn, Je kent het nog wel uit die tijd. Ja, ik heb het uh, toen ook eens mogen aanschouwen. Alhoewel ja. Ja. Oh, ik er natuurlijk daar nooit gewerkt heb. Nee, nee, dat klopt. Maar ik heb daar kostelijke jaren mee gemaakt. Um, ik neem aan dat je daar toen ook allerlei andere dingen moest gaan doen. En niet alleen maar Bob en Brenda. Nee, nee, nee ik deed inderdaad ook wel andere programma's. Je moet echt, echt niet vragen wat het, uh, waren hitparadeprogramma's. Maar ook dus wel met, met interviews. Uh, Paul, organiseerde, Paul Aket organiseerde toen de tijd ook concerten in het Concertgebouw ja. in Amsterdam. Niet alleen jazzprogramma's, maar hij haalde ook beroemde Amerikaanse artiesten naar Nederland. Ja. Trini, Lopez, uh, Trini uh. Lopez. En mijn eerste interview wat ik toen maakte was een, een interview met Roy Orbison toen de tijd. Was hij aardig? En dat was een, een hele verlegen, uh, ja, verlegen man eigenlijk. Maar heel aardig. Ik, weet nog dat, ja, want ik heb toevallig de foto's weer een tijdje geleden teruggevonden. En dat was mijn eerste interview met, met een grootheid zeg maar, uit de business. En dat vond ik inderdaad een heel aardige man. Ja. Water in je handen? Uh, uiteraard. Zweet op het gezicht, water in de handen. <laughs> dat was het trillen begin, ja. Het schiet me ineens te binnen mee. Ik, ik vergeet ook niet meer dat de man daar optrad in het concertgebouw. Dus, maar hij stond werkelijk als een wassen beeld. Hij stond dat concert te doen op de vierkante meter. Kijk keek alleen maar staarde voor zich uit. En gaf helemaal geen krimp. Dus dat had ja. geen spatbeweging. heeft hij ook eigenlijk nooit gedaan, hè? Nee, klopt. Je hebt hem nooit danspasjes gezien nee, nee, nee, nee, maken? Nee, dat, dat vergeet ik dus niet meer. Het schiet me ineens te binnen. Weet je hoe lang je gebleven bent toen nog bij uh, Veronica? Ja, tot de eind 60 jaren. Dus zeg maar een jaar of vier, vijf. Ja. En ja, toen kwam ineens Hilversum 3 tevoorschijn. Dat begon. En... Ja, daar kwam ik op een zeker moment. Uh, werd ik uitgenodigd door Erik Krans, toen de tijd hoofd bij de AVRO, bij de afdeling Lichte Muziek. En ik was niet de enige, Kees van Zijntveld ja, ging, ging ook mee, mee. Van, van Veronica. En zo zwierf eigenlijk een, een gedeelte van de groep uit. Uh, Gerard de Vries ging naar de Tros, uh, Gilles Montagne ging weg en enfin, nog een paar collega's. Die kwamen dus terecht bij de omroepen. En toen kwam ik dus erbij, bij de AVRO terecht, ja. En uh, in die tijd hebben wij elkaar ook uh, leren kennen. Ja. Want, ja, ik werkte daar toen al. Ja, was er al, ja. ja en ja, ja. Uh, wij hebben allebei uh, die start van drie uh, toch, toch meegemaakt. Want dat was een hele rare zender. En ik hoop dat het het nog is. Het was een rotzouwtje. Het, het was, een was een prullenbak Een, het was, een, prullenbak. Ik een pure prullenbak. En ja. een, je zat op een zeker moment een popprogramma te maken. En een, een half uur daarna, of aansluitend kwam een half uur leger. Dus heils muziek. Boek, niks niks niets op tegen. Nee. Maar uh, pro programmatisch klopt het ja. allemaal voor geen meter natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. ja, ik zie je daar nog wel binnenkomen. Je was zo'n op een gegeven moment zo'n... We noemden je altijd de blonde god. Want dan had je van het, van het hele lange blonde haar. Van het vreselijke lange haar. Langer. En dan met zo'n bepaald handgebaar streek je dat, dat altijd ja. uit. En dat ja. deden we ook altijd allemaal na. Dat heb je misschien niet geweten, maar het is wel zo. Goed dat ik het er nou weet. Een belangrijke man toen... Uh, in die tijd uh, voor Radio 3 was Roel Balten. Dat hij is al jaren ja. geleden overleden. Ja. Maar we hebben toch allebei uh, uh, veel met hem gewerkt. Mm -hmm. Jij ook? Ja, jij werkte met Roel toen de tijd, ja. herinner ik mij. En op een zeker moment ging hij met vakantie. En toen mocht ik dus uh, zijn, zijn werk waarnemen. Uh, dat, dat gebeurde een paar keer. En op een zeker moment, ja, helaas, Roel overleed uh, plotseling. En toen kwam ik ja, vast eigenlijk in, in zijn plaats, meer ja. of meer terecht. En wij gingen samenwerken met het programma Zet hem op. Absoluut. Dat heeft jaren geduurd. Vanaf... Ik dacht wel een jaar of zeven. Ja, zeven, acht jaar. Ik weet nog wel dat we eens een keer iets gekregen hebben... tegengelegenheid van de 250e uitzending. Zo'n ja. vrije cartoonachtige ja. toestand, weet je nog. Ja. En dat was, het was een fantastische tijd. We ja. hebben er erg veel plezier gehad. En wie hebben we eigenlijk niet gezien in dat programma? Nou, Iedereen kwam, kwam het, langs het langs. hele Nederlandse artiestenbestand. En ja. ook wat uh, artiest wilde zijn en het niet was. Ja. Dat kwam daar ook langs. Ja, ook niet Afspraat uitgenodigd. Afspraak hoefde wel, niet meer. Nee, nee, met z'n allen in de gang. Een soort super, superwinkel was het eigenlijk. Een ja. supermarkt eigenlijk. Van kom maar ja. langs en doe maar ja. en vertel je verhaal. me en dan was het eerst B-kantje draaien van de plaat en dan de A-kant. babbeltje en dan de A-kant. En de buitenlanders, die kwamen ook. Weet je deze nog? Please. Ik zie hem nog binnenkomen. Ik zie, Leo? Hem, ik zie hem nog binnenkomen. En weet je nog, dat hij stond daar in de gang bij ons beneden, bij, bij Radio 3. Althans, Hilversum 3 was het toen nog. En hij stond er met een manager en er stond een lange slungel met zwart haar. En die zei op een zeker moment tegen ons van... Uh, please, I, I'm so sorry to interrupt your show, but uh, I just made a new record. And, and I just started my career. And uh, yeah, uh, my name is Engelbert Humperdinck And would you please be so kind to play this record? En dat was deze, dus please release me. Niet te geloven, wat zijn de tijden veranderd. In ieder geval het hele artiestenbestand dat, uh, dat kwam langs. Ik, ik denk ook echt iedereen in Nederland die platen maakte... die ging naar Zet hem op. Dat was een soort gewoonte geworden. Ja, absoluut. Ja. Er waren natuurlijk een aantal mensen waar we allebei veel mee op hadden... en het publiek ook, en die uh, uh, niet meer leven... maar waar we toch altijd mooie herinneringen aan hadden mm -hmm. als, als mens... Uh, en, en, en ook als, als muzikant. Ja, ja absoluut. Eh, noem een, een, een, een Rita Hovink, ja, dus een schat van de een meid. Een onvergetelijke collega. Ja. Ik moet je ook zeggen dat uh, ik heb ook diverse toeneetjes met haar gemaakt. En dat was echt ondanks haar toen de tijd al dat ze heel erg ziek was. Eh, ze smeerde broodjes voor iedereen tijdens de show. Ze ging drank halen. En een fantastische collega. En ja, doodzonde dat, dat die er niet meer is. Ja, absoluut. Ja.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 Ik verloor mijn toekomst stemmen mijn Laat me alleen, alleen met al mijn Blijft fantastisch mooi. Hè? Ja, dat is een klassieker. Dat vervelt nooit. Ik zei je zelf daarnet al dat draaien reizen in het jaar 2000 nog. Ja. Ik denk dat het komt omdat het echte mooie emoties ja, zijn. Absoluut. Het echt, ja, absoluut. Puur, echt. Wij splitsten. Ja, dat klopt. We gingen uh, allerlei andere dingen doen. <laughs> uh... Wij splitsten. Ja, maar ze dachten ook echt dat wij samen iets hadden. Weet je dat nog? Ze dachten zelfs dat wij getrouwd waren. Ja, ja, ja. Maar dat hebben we, af en toe hebben we dat zelf ook bewust het spelletje meegespeeld Ja, ze van laat van, jij nou, de hond even uit straks. Ja, ja nou, precies. Ja, Oké, okay, bij deze nogmaals even gesteld. Nee. <laughs> we hebben leuk samengewerkt. <laughs> ja, maar we hebben nooit gehuwd. Nee hoor, nee, nee. Maar inderdaad, we gingen, ieder ging, ja, we gingen ons eigen weg. Jij ging Postbus 700 doen. Onder andere, ja. En... Ja, um... ja, ja, ja, veel mensen zeiden, ja, is dat nou wel leuk, zo'n verzoekplatenprogramma... maar daar kwam een post op. Waanzinnig. Dat is echt ongelooflijk. Dat had toenmalig Henk Rast, die zat toen op de afdeling lichte muziek... Ja. die kreeg alle post binnen... De man had zelf een behoorlijke job en het druk met zijn eigen werkzaamheden als chef de bureau. Maar die had gewoon twee, drie dagen nodig per week om al die kaarten uit te zoeken. Dat, dat kwam met honderden. Dus niet echt niet overdreven, maar ja. met honderden tegelijk binnen. Dus uitsorteren op, op datum, op, uitsorteren op ja, bepaalde verzoeknummers, weet je, ja. bepaalde platen die er regelmatig werden gevraagd. Een heidense klus. Wij hadden wel eens medelijden met Freda. Ja, Vreda, mijn echtgenote, Dus die, die kreeg dan, die was dan. Die, <lacht> ja. werd, die werd opgezadeld. Ik dan dus elke week Henk had het keurig uitgezocht. En ik nam dus die, die hele grote vrachtkaarten mee naar huis. En dan mocht Freda dus dat in telegramstijl. Op bladzijden op, op A4'tjes mocht ze dan dat, dat, dat hele programma gaan uitwerken. En die heeft er echt uh, vreselijk wel ja toestanden mee gehad. En af en toe vloekte ze me helemaal stijf. En liep gillend door het huis van hier stop ik mee. Dit wil ik nooit meer mee maken Maar ze heeft het altijd heel fantastisch gedaan. Ook aan haar een compliment. Absoluut. In 1974 ben jij uh, samen met adviseur op gaan doen. Ja, dat dus pak een tijd van televisie ja. aan. Uh, dat was een zeer goed bekeken programma. Er was ook weinig uh, grote concurrentie, want er waren geen andere popprogramma's. Nee. En uh, afgezien van het feit dat je natuurlijk, uh, neem ik aan, alle mogelijke anekdotes hebt, wou ik me even richten. Ik weet niet of jij het je kunt herinneren, maar ik heb jou ooit een keer gezien als een ontzettend oude vent. <lacht> ja. Met een baard, die ja, een beetje ja. krom liep. Ja, ja, dat was een prachtverhaal. verhaal. En nadat ik vijf minuten gekeken had, riep ik ineens klein. Ja, dat klopt. Op een zeker moment had Willeke Alberti een plaatje gemaakt. En daar kwamen allerlei typetjes in voor. Er kwam een kapitein in voor, dacht ik, en een piloot. Maar ook een, een opa. En toen zeiden ze van nou weet je wat we doen? We gaan jou als opa schminken. Dus ik ben op een zeker moment uh, door die naar beneden gehaald. En die zijn een uur met me bezig geweest. Ik had een soort Vader Abraham outfit. Een grijze baard, grijze kop met haar. Afijn het gezicht, is echt ongelooflijk. Uh, een oud pak aan, bolhoedje, wandelstok... En ze waren aan het repeteren met dat nummer. En Willeke stond op de vloer. En, de, de, de, enfin, iedereen was bezig. En ik meldde mij op de vloer, maar ik deed mijn mond niet open... en sukkelde daar een beetje rond als die oude man. Dus cameraman en, en, en de floor manager. En iedereen dacht van, wat moet die oude kerel hier bij dat stuk? Enfin niemand had iets in de gaten tot het moment dat ik iets zei. Toen, hadden ze, toen zagen ze pas dat ik het was. Een schitterend verhaal vergeet ik ook nooit meer. Een de maagdekijn van amper 18 jaar. Die, o zo graag getrouwd wou zijn. Haar uitzet was al klaar. Ze kreeg een man te pakken. Een grijze kapitein. Die hapte bij pas snel aan Maarten. Want ze knuffelden hem pijn. Karolientje, Karolientje, Karolientje wil een man. Karolintje, Karolintje krijgt nooit genoeg ervan. De tweede had een apotheek en guldens op de bank. De derde week werd hij ontzettend krank. De pillen uit zijn winkel die Caroline gaf. Die maakte hem steeds bleker en zo legde hij het af. Carolientje, Carolientje, Carolientje in een man. Carolientje, Carolientje, krijg nooit genoeg ervan. Ja, ja, ik zie me weer rondstappen, als het oude baasje. <laughs> goed, yeah. prachtig mooi. Carolientje, Willeke Alberti. Top op televisie. Ja. Krijn, toen ben je later weer, toen dat, uh, dat duo schap met, uh, met Ad ophield, toen ben je veel losse presentaties gaan doen. Want, ja. uh, ik heb je bijvoorbeeld gezien, nou ik noem maar wat, uh, in Slagerfestival. Slagerfestival heb ik ook één keer mogen doen, in 6 of 77, of of of of daar wil ik vanaf zijn. Ja. Maar ik, toen deed de AVRO-televisie dat nog. En dat heb ik toen gedaan met Regine Klauwaert, De Belgische presentatrice. Ja, wat een wonderlijk duo eigenlijk. Ja, hoe dat ooit bij elkaar gekomen is, begreep ik ook niet. Want Regine begreep er helemaal, helemaal niets van dat Duitse repertoire. Dus ja, die, die stond ook van, ja, ik, ik kreeg een briefje thuis. <laughs> en ik moest komen voor de presentatie. Maar hoe dat ooit bij elkaar gekomen is, weet ik niet meer. Maar ze heeft het echt heel goed gedaan. hoor. Maar ze moest helemaal gecoacht worden van wie is nou wie en wat zingt die. En Maar enfin, ze heeft het er echt perfect doorheen geslagen heb je wel eens blackout's gehad? Ja, oh, oh, dat verhaal, dat is inderdaad. Het was vreselijk wat me daar overkomen is. Daar heb ik ook nachtmerries van overgehouden, op een zeker ogenblik, Dat is echt waar. Hè? Wat gebeurde? Je dan sta je. Het was in een hal of in een feesttent, maar er stonden zo'n 7000 mensen, stonden daar en zaten daar. Je kent er wel dat dat Slakenfestival decor is. Ja. Op dat punt helemaal niets veranderd. Uh, ik sta op een zeker met op het toneel. We hadden 32 artiesten. We namen dus twee shows achter elkaar op. Dus we hadden een presentatie om en om. Eerst de dan ik weer. En we mochten een, een minuutje praten. En ik sta ergens op de bühne en ik moet een Oostenrijkse zangeres aankondigen. En ik sta daar, camera's lopen, mensen kijken gespannen. Ik licht het complete doopcel van dat mens... Ik zie er ook staan in mijn ooghoeken. Ik weet wat ze de opleidingen, de platen. Enfin, wat ze wel en wat ze niet gedaan heeft. Terwijl ik bezig ben na een halve minuut... weet ik bij God niet meer haar voornaam of haar achternaam. Ik wist absoluut niet meer hoe het mens heette. Dus ik, ja, wat moet ik nou? Om te zeggen, ja, sorry mensen. Eh, ik denk, nou, ik sta hier volledig voor Jan met de korte achternaam. Dus ik ging maar door. En bleef met die stalen lach maar en toch redelijk zinnig praten. En Tom Bourgonje de bekende floormanager die daar ook aanwezig was als floormanager. Die kropen op een die voelden het. Die voelden het aan. En die kroop echt onder de planten door. En dan onder zijn draaiboek door. Riep hij die, die naam. Heel zachtjes. En ik weet nu nog, nu nog steeds niet meer hoe ze heette, Maar die riep die naam. En ik kon zeggen. Eh, hier komt. Hup, hup, hup. De naam. En daar kwam dat mens. Tom en ik zijn na afloop ontzettend dronken geworden. Maar ik heb er echt nog een paar keer een dag weer hiervan gehad. Ja, ik kan me voorstellen. Och, vreselijk. Ja, wij... wij... We hebben dat allemaal, geloof ik. Hoor. Ja, Toch wel. Ja. bang daarvoor. Ja. Maar dat was inderdaad... dat overkwam weer op het ja. slakenfestival. Ik zie het weer voor me. Nou... Krijn, je bent uh, Luc Raak gaan doen bij de AVRO. Je ja. bent toen, en daar ben je ook heel populair mee geworden... Hollands Glorie gaan doen. Ja, dat was ineens uh, een, een, een, eigenlijk een soort omwenteling. Dus uh, het contact met het nationaal product. Dat ja. was een, een vinding van Piet Willinga. Uh, dat programma hebben we eerst gedaan vanuit de studio. Dus vanuit ja. de studio van, van Hilversum 3. En na verloop van jaren uh, riep uh, de directie, toen de tijd Wiebel van der Linden. Die zei: van ja, wij gaan met het programma het land in. Wij gaan met de AFRO, wij laten ons gezicht buiten zien. Toen zijn we dus naar buiten gegaan. En dat is geweest 3,84, mei 84 nog een ja. ja. Toen zijn we dus het land in gegaan. En dat hebben we jaren volgehouden. Even met Piet en daarna met mijn onverplegde collega en goede vriend Reinoud Weidemaat. Die dat uh, produceerde: fabriekskantines uh, werken. Ja, ja dat, was, oh, dat was de eerste. Wij dachten: van wij moeten de kantines in. Nou, dat, is de, dat was de meest waanzinnige greep die we gedaan hebben. Hadden we hadden nooit moeten doen. Want we hadden begonnen met het programma inderdaad tussen de middag in een fabriekskantine. Nou, die mensen hadden daar totaal geen trek in. Die hadden honger. Die liepen daar langs het buffet en die haalden hun kopje. Die wilden eten. Dus er was een gerinkel van kopjes en, en maaltijden. En toen zat ik, je weet hoe dat gaat in zo'n zo doe-het-zelf restaurant. En dan stonden wij, stonden wij daar vrolijk de programma's te maken. Het sloeg helemaal nergens op. Hebben we ook heel gauw gestopt. Dat kon ja. niet meer. Toen ben jij je eigenlijk gaan richten op dat. Nationaal product ja. waar je je verder in al die jaren ook steeds mee bezig hebt gehouden. Ja. Um, het is misschien gemeen om te vragen, maar ben je dat gaan doen omdat het zich voordeed of was het overtuiging? Uh, het begon omdat het zich voordeed en ik daar wel zin in had. Ik heb niets tegen mijn zin gedaan op het gebied van, van radiomaken, uh, maar op de duur werd dat steeds meer overtuiging. En, en nu is het of de laatste, laten we zeggen, de laatste 7, 8 jaar echt 100% overtuiging. Ja. Maar het begon per ongeluk eigenlijk. Ja. Dat ik, ik weet dat van toen. één plaat dat jij het heel mooi vond, dit. Over de betere Nederlandse popmuziek. Ja, Voor jij dat... mooi, hè? Dit vond ik echt fantastisch. stond ook als een huis. Ja, en het is inderdaad, uh, ja, kan je van een plaat. Wind Force 11 van. Blijf van ervan van genieten. genieten. Rijn, jullie waren weg uit de fabriekskantines, maar toen kwamen de scholen eraan. Ja, ja, ja. En, en dat die, was een goede move, hè? Dat was een hele goede move. Ik moet zeggen dat Rijnard dat het toen tijd, heel goed aanpakte. En dat was niet. Het, be, het begon met scholen, daar had je dus inderdaad een heel waar gingen jullie naartoe? Daar gingen we naartoe en dan stonden we meestal in de aula. Je kent dat wel zo'n hele grote zo scholengemeenschap. En heel vaak ook had zo'n zo school ook wel een klein theatertje. Hè, waar ook wel eens voorstellingen werden gegeven. Dus met, met een, echt met een podium en met, met, met, met verlichting erin. Uh, de school hebben we gedaan, maar dat groeide op een zeker manier ook uit. We kregen aanvragen, toen het een keer bekend was. Eh, toen ging men schrijven, dus eh, allerlei, eh, laten we zeggen, een bloemencorso in Zundert. Eh, de Vierdaagse. De Vierdaagse Nijmegen. Ja. Eh, de ganzenmarkt in Koevoorde. Ja, het dak. Oh ja, ja, ja. Daar oh, komt het oh, dak, ja, ja, ja, ja, dak Daar komt het dak. Ja. Wij gingen, en het was meen ik altijd in oktober ergens, was dat... Reinold Klop was oktober, geloof ik, hè, de ganzenmarkt. Ja, Reinold Klink, ja. Daar gingen wij daar naartoe, was op maandag dus. En weer of geen weer, want we hadden daar natuurlijk... Waren af en toe wel eens hele slechte weersomstandigheden. Daar waren altijd duizenden mensen op de been. Daar had je dan die, die ganzenmarkten. Er werd een misganzenhoedster gekozen. En dan gingen wij van 12 tot 2 gingen we dan ons programma maken. Maar er stonden echt zoveel publiek. Het was een beetje een rond plein daar. En een, een mooi podium. Maar daar had je ook dus de, aan de andere kant de daken van de huizen. En daar werd, op de daken werd, daar werden polonaises gelopen. Je en niet, zag ze gaan daar. Je zag ze echt gaan. En niet zomaar het, een paar. Maar honderden op die daken. En dat het altijd goed gegaan is. Tot mijn verbazing. Want dan zag je artiesten optreden. En er waren dus, ja, men kwam af op hele grote namen. Ik weet er wel toen... Het dat ja, hadden we Centervold, we hadden Herman Brood en dat soort figuren. Daar kwamen ze echt voor. Nou, Meta, af en toe stond je met echt zo met het zweet in je handen van... jongens, oh, als hier maar geen ongelukken gebeuren, ja. want dan zal er maar eentje van zo'n dak afkiepen. Dan sta je toch meteen op de voorpagina van dat was Hollands Glory. En dat gebeurde ja. ook wel, want ik weet nog dat jullie het AD en de Telegraaf haalden met Leeuwarden. Ja, we hebben in Leeuwarden ook zoiets meegemaakt. Uh, ook een, een tent uh, op, het, op een plein midden in de stad... Uh, dus ook een Hollands glorie. Daar hebben we dus inderdaad de krant gehaald met het record aantal flauwvallers. Dat liep in de 80. Dat stond een dag later inderdaad op de voorpagina van de grote ochtendbladen. Het was heel eng, want die tent die bewoog op, op een vreselijke manier. We dachten van, dat ding gaat instorten. Daar reden dus tientallen ambulances met gillende sirenes af en aan terwijl wij stonden te werken. Uh, de de flauwgevallen mensen die werden naast ons. Het leek een soort mesh eigenlijk. Die werden naast ons, naast ons neer. Reinhard stond helemaal ingepakt tussen de ambulance. En de stretch een vreselijke toestand. Was dat maar goed? Dat, dat, dat bleef alleen maar bij flauwvallers. Verder is er ook nooit gekomen, maar echt ook wel een ervaring. Dat zullen we ons beide we zullen dan ons leven niet meer vergeten. Denk nee, ik. want ik weet ook nog. Want ja, wij hoorden in de studio natuurlijk al die verhalen ook dat je min of meer ontvoerd werd door normaal op een motor in Bommel. Ja, dat die was... haalde jou weg van het ja, podium. ja, ja, ja, ja. Dat was mijn, mijn goede vriend Benny Jolink, een, een motorfreak, als het ware. Daar stonden wij te werken met Hollands Glorie op tweede paasdag als ik het goed heb. Dan had je de, de grote internationale motocross aan de Waal... in Zalbommel, wij stonden er ook weer met het hele spel. En natuurlijk moest je normaal uitnodigen... want ja, motor, motoren en normaal, dat hoort erbij oerend hard. Jolink zegt van, nou weet je wat we doen? Uh, je gooit de zender over je nek en we gaan gewoon... we draaien een rondje op, op een motor over, de, over het parcours. Zo'n zijspan, dus ik in, in de wow, zijspan. Wow, wow, wow. En Benny dus rijden. Hij zegt, ik doe Kalaman En als het, als het programma begint, rij ik jou naar het podium. Leuk, gezellig, sfeertje meteen. Kunnen de mensen horen wat er loos is. Nou, ik sta in het, in het bakkie met één hand aan, aan een stang en de andere hand met een microfoon. En Jolink krijgt inderdaad een waas voor zijn ogen... want als die man op mijn motor zit, wordt hij echt gek. En die ging crossen. Nou, ik vloog werkelijk bijna alle kanten op. En dat het goed gegaan is, hij ging richting podium... en er moest nog een dijk op met een gigantische hoogte. Nou, nou dat gaat absoluut fout. Dat gaat 400 over de kop anders erboven. Het ging goed. Ik werd afgezet voor het podium. Nou, met trillende benen, onder de modder en bende en rotzooi... was het meteen van... Goedemiddag, dit is Glorie. Ja, ik weet het nog. Ik kan me goed herinneren. Vreselijk. Maar goed, oké. Okay. En die tienduizenden <tie> mensen die kwamen ook bijvoorbeeld voor uh, de lieve Mary. De zanger is zonder naam. Dat is ook een verhaal apart geweest. Uh, wij stonden met... Dat was Bevrijdingsdag dus We stonden in Wageningen, heel toepasselijk natuurlijk, op, op, op het plein. En toen had Miri net haar grote succes gemaakt... die live LP in Paradiso, als ik me niet vergis. Uh, we hadden haar uitgenodigd en er stonden ongeveer tienduizenden mensen. Maar we keken tegen een kerk aan en dan had je dus de kerk daarachter. Ja. En je weet dat van die hele grote muur en dan zo'n dak. En ik zag ze terwijl ik de zangeres zonder naam aankondig. Zie ik ze langs de regenpijp, echt zo'n meter of twintig... een aantal mensen langs die pijp omhoog kruipen. En op dat dak van die kerk... Meestaan staan dansen. En ik denk, nou, dit moet fout gaan. Er was ook niet meer in te grijpen, er kon ook geen politie meer. Er was niets aan te doen. Ik denk nou, ik stond echt, en Meri ook, er stonden duizenden doden te sterven: van de, oh, als er nu een dak groot of iets begeeft het, dan valt iemand eh, 20, 30 meter naar beneden. Maar het is ook dat is weer goed gegaan. was daar op een groot fiesta en zag een kabel in doorstaan. We dansen samen in de roepa. en ja, bij die roepa is alles ontstaan. Gitarmuzie klonk door de Mexicaanse markt. Gitarmuzie heeft Pieter voor ons twee gebracht. Ik zal er Mexico. Ja, het blijft me steeds vervoren, want ik heb mijn hart getoren in het mooie Mexico Mexico, Mexico Ik blijf er altijd wonen. Als feest, hè? Als ik het, als ik het zie, metaan, ik zie, ik zie weer die ken ik voor me, weet je dat? Maar ze als hier naar boven Met al die fans, maar goed, ja. nogmaals. Was, ja, we stipten al daarnet aan, uh, uh, normaal. Maar dat is eigenlijk ook een hele beroemde act geweest... in al die jaren dat je hier met Nederlands repertoire bezig hield. Want zij waren er altijd, hè? Ja, de, de, altijd dan, enthousiast? Ik moet, ik moet zeggen, de jongens die hebben dus natuurlijk, hadden hun, hun optredens in het weekend. Het uh, werd altijd laat natuurlijk. Zaterdag, zondag, zondagavond ja. laat die kwamen. Dus. Maar ze kwamen altijd en altijd enthousiast. Al hadden ze maar twee, drie uur in hun bed gelegen... Je kon altijd een beroep doen op normaal. En dat, dat, ik vind dat kan je. Yes. Ik vind dat zulke professionele jongens. Ik heb er nog steeds ontzettend veel respect voor. Je. Ja, wij Absolut. zijn ook in de keren dat wij met het hele AVRO3-team meegingen. Van die grote dagen, weet je wel. Dat je op Ter ja, Schelling Ja, uitzond, dat we echt zo'n zo, zo hele dag ja. maakten daar. Ja, Feesten ja. waren dat. En Ongelooflijk. inderdaad, normaal was er altijd bij. Altijd. Het, het was en... voor, voor ons van Radio 3 ook heel leuk te zien. Want wij hoorden jullie altijd ja. alleen maar. Maar als je dan zo'n hele band en andere bands daar zag optreden... Ja. dat ja. was toch een, een hele aparte dimensie. Beste man, daar is er nog maar één ding Dat ik door op zeggen kan Door maak ik geen probleem van Probleem van, probleem van Door maak ik geen probleem van Als hij dat ook niet doet Ik heb een mooie buurvrouw Die ik op handen draag Toen ze Zeming vroeg te helpen Zei ik... De hankers op de slaapkamer moest iets worden verschoven En als dat gebeurd is, heb ik nog een klusje water. Een ergens op, toen plotseling de buurman. En mijn eigen vrouw. Gillen binnen kwamen en zijn. Zeiden... Zeg wat maak ik nou? Door maak geen probleem wat. Probleem van. Probleem. Door maak geen probleem. Wat als je daar nog niet doet, maak ik geen probleem. Normaal natuurlijk. Keren, ik wil even naar een andere periode. Een nieuwe periode. Kopper Co. en Nikkelen Ja. Dat scoorde enorm. Dat was inderdaad een succes. En dat was een, een, een geesteskind van, van Kees Buurman. Uh, Kees liep op een zeker ogenblik van... wij moeten iets hebben wat, wat lekker volks is. Wat, wat voor het grote publiek zal aanspreken. Hij zei nou, verzin maar wat. Hij verzond dus de kreet Co en Nicaranelis. En wij maakten dus wekelijkse programma... met inderdaad het volkse repertoire. Het, het, het gezellige meezingrepertoire. En dat, was op, uh, dat zonden we uit op donderdagmiddag op Radio 1. En dat scoorde inderdaad... Uh, het was het op één na best beluisterde programma na Langs de Lijn. Dat was een, ja. een, bijna een miljoen luisteraars op donderdagmiddag. Dat was echt ongelooflijk. Maar dat had ook weer iets gezelligs. Het was ja, een stukje gezelligheid en dat kwam kennelijk over bij de luisteraar. Het was, het, we deden dat het, het werd live werd en, en altijd volle zalen en je, je kent het repertoire. Wat was het nou het verschil tussen Hollands Glory en Koperen Kool? Uh, Hollands Glory was toch iets meer qua popmuziek ingesteld. Oh ja. Laten we zeggen, een, een normaal zou in Koperen Kool niet voorkomen. Uh, een, een Nadie bijvoorbeeld, dat we het net gedraaid hebben, ook niet. Nee. Het was echt het volksrepertoire. Het, het Nederlandstalige, een stukje gezelligheid. En als ik me nou goed herinner, dan stonden jullie op twee locaties per week. Ja, dat was heel heftig. Want wij, wij moesten ook op zondag moesten we dat gaan, gaan opnemen, op zondagmiddag. En dan stonden we met een hele ploeg, dus daar praat ik over de jongens van de gelijkmaker Bertus Holkema, uh, alle jongens van de Avro, uh, Reinoud, uh, fijn noem maar op. De hele ploeg stond op zondagmiddag stonden we dus daar. Bijvoorbeeld in Brabant, uh, Koperko en ik en de Nederlands op te nemen voor, voor donderdagmiddag dan. En op maandag moesten wij weer Holland en Vliegend Hollands Glorie doen. Dus wij vertrokken meestal als we zondags klaar waren... gingen we een hapje eten. En dan vlogen wij van Brabant weer richting Groningen... om daar op maandag een Hollands Glorie te doen. Ja. Dat, hebben we, dat was echt uh, twee heftige producties in de week. Maar in... jij vond het leuk, hè? Ik om te vond doen? dat hartstikke leuk. Ik ja. vond het echt hartstikke leuk, ja, absoluut. Maar de hele ploeg was gemotiveerd... en het was een prima team... en iedereen stond daar voor 100% achter. Heb je ook wel eens mensen... ja, hoe moet ik dat zeggen... Um, in dat repertoire echt gemaakt... Die anders niet uh, aan de bak gekomen zouden zijn. Ik, ik ben zou zijn eigen, me kunnen voorstellen. Ja, ik ben zo eigenwijs om, ja, om daar ja op te zeggen. Uh, we hadden op een zeker moment een, een, een zangeres, Marian Weber... en een zanger, Jan Verhoeven, die ieder platen hadden gemaakt, individueel. Die kwamen samen en dat, dat werd op een zeker moment het Holland-duo. En die hadden een aanhangmeta echt niet te geloven. Die kwamen dus met, met, met vier, vijf touringcars... Kwamen, ja. ze, kwamen ze echt voorrijden met vlaggen en spandoeken <laughs> en sjaaltjes... En ik vond dat leuk. Daar straalde ook weer zo'n zo stuk gezelligheid van uit. En dat hebben we steeds maar gedraaid, en meegenomen en laten optreden. En ik moet zeggen, dat, dat Holland-duo dat hebben wij een beetje gemaakt in Koper en ik in de Nederlandse. Ze hebben zelfs de top 40 gehaald. De Ik ben samen zo alleen, dan is het donker en verlaten om me heen. Ik hoor een voetstap en een deur die open gaat. En dan hoop ik steeds dat jij het bent die daar weer voor me staat. En dan denk ik samen, samen zullen wij de voor het leven gaan die ja, afschaven, net als vroeger, net zoals we samen, samen kunnen wij dit... Hey! Ja, ja, Het Holland duo mee hè? <laughs> En toen kwam Hollands welvaren. Want in 1990 stopte Koperenko en Nikkelen Nelis. Ja, en Hollands Hollandschlorie was al gestopt in 89. Ja. Dat was al een jaar voor Dat ja. kwam ook live uit het land. Ja. Maar dat was toch weer een andersoortig programma, hè? Ja, het was een combinatie van, van beide. Van Hollands glorie en van van Koo. En ik moet je eerlijk zeggen dat die formule, die was niet goed. Het was, het was een beetje van alles wat. Het, het, was, het, was, het was geen vis, het was geen vlees, eigenlijk. Ja. Dat is jammer. Ja. Ik wil eigenlijk nog een paar andere dingen ook uh, zeggen. Want ik denk dat mensen altijd graag wilden komen. Hè? Absoluut, ja. ja. We hadden altijd, uh, qua belangstelling voor het programma... hadden we absoluut geen probleem. Iedereen kwam heel graag. Ja. Artiesten kwamen ook altijd heel graag. Ja, ik weet dat, want dat vertelden ze ons natuurlijk ook wel eens. En dan moet ik je ook wel even veer achter je oor steken. Want hm. je was altijd een hartstikke goede gastheer. En uh, ja, voor iedereen aandacht. En ik denk ook dat van jouw kant het heel belangrijk geweest is... dat je altijd iedereen in zijn waarde hebt gelaten. Ja, dat klopt. Dat, uh, ja. dat moet ook, ik, natuurlijk, ik bij vind, alle programma's. Ik vind iemand naar beneden halen is het meest gemakkelijke wat je kunt doen. En ik, uh, ik haat dat. Ik laat iedereen in ja. zijn waarde. En heb altijd geprobeerd dat te doen. Ja. Die kan ik er niet voor zeggen, eigenlijk. Nee, maar dat is wel heel belangrijk, vind ja, ik, hoor. absoluut. Um, en vanaf oktober 90 tot nu zitten jullie in de studio... Ja. Uh, met één artiest mm -hmm. en de historie ja. van die artiest. Zijn of haar verhaal ja. en met de muziek erbij ook. Ja. En dat heet Waar zijn ze gebleven. Ja, ja, ja, dat hebben we afgesloten vorige week met Ria Valk. Ja. En tot mijn verbazing deze aflevering ineens, maar... Ja, zo dat mee? was een kleine overval, jawel, hoor. Jawel. Ik heb gewoon even een koep gepleegd ja, mocht, met medewerking uh, van, uh, van, van allerlei mensen. Jij mocht dat, ja. Maar ik kom even met een hamvraag. Mm -hmm. um, een paar maanden geleden las ik in de krant... Krijn gaat iets doen in een studio in Meidrecht. Ja. In de wandelgangen hoorde ik, nee, uh, Krijn gaat naar Curaçao. Ja. En uh, toen zei hij zelf ook, ja, dat ga ik ook doen... De laatste roddels waren... Krein gaat op de kabel zitten met een programma. Leuk. Dat, ja. En uh, het geruchtencircuit, dat gonst. Ja, dat... Wat ga je nou echt doen? Dat zal ik je vertellen. Uh, ik ga dus inderdaad de komende tweeënhalve maand... ga ik iets doen op een nieuw te starten uh, kabelradiostation Holland FM. Daar ga ik wat uh, programma's maken. Dat is, heeft ook weer alles te maken met, met het nationaal product. Dat zal zijn twee, drie keer in de week... Uh, twee uur per dag, dacht ik. Hmm. Dan vertrek ik half december naar Curaçao. Toch dus? Jawel, mijn vrouw is daar en ik heb daar een aardig onderkomen... En hoop daar ook aan de slag te kunnen bij een radio- en tv-station... en met wat andere werkzaamheden erbij. En is en dat vertrek, station wat er al is? Of gaan dat, jullie dat maken? Dat is in de maak. Althans, zover... Radio wordt opgestart 1 oktober televisie opgestart 1 januari. Ja. Uh, daar zit ook een aantal Nederlandse collega's bij. Dat wordt te lang om erover uit te wijden. Maar ik ga inderdaad, 15 december, vertrek ik naar Curaçao... en blijf daar voor onbepaalde tijd. Ja. Bij deze, alles opgelost. Ja, hoor. Ja, ik, ik ben er heel blij mee. Ja. Krijn, we gaan dit uh, programma uh, afsluiten. Mm -hmm. um, je hebt heel veel verteld. Wat dat betreft denk ik dat we nog rustig vier afleveringen verder zouden kunnen maken. Dacht dat ik Want over jouw klaar. carrière ja. bij de AVO en wat er allemaal voorgevallen is in het Nederlands en, en een Hollandse repertoire. Dat is uh, on, ontelbaar natuurlijk. Um, ik denk dat als ik zeg dat ik je bedank voor al die programma's, dat ik ook vooral uh, spreek namens uh, een heleboel Nederlandse artiesten. Want ja, je bent zo langzamerhand toch een begrip geworden. Een soort, uh, een soort standbeeld. Radio is Engelstalig, Fransstalig, Duitsstalig geworden. Uh, dat komt natuurlijk door alle internationale invloeden. Maar jij was er nog altijd als een soort uh, rotsblok uh, in de polders. In het groene gras, daar stond Krijn. En bij hem uh, kon je dus uh, alles kwijt in het, uh, in het uh, repertoire wat in onze eigen taal gezongen wordt. Artiesten uit Amsterdam roepen altijd van, uh, uh, van vrouwen... die iets aardigs gedaan hebben, of iets leuks gedaan hebben... of iets moois gedaan hebben. Uh, uh, wijfie, je bent een kanjer. Maar ik denk dat er een heleboel uh, artiesten zijn... die dat ook graag tegen jou zouden zeggen. Namens hen wil ik je daar hartelijk voor bedanken. Dat iedereen bij je kon optreden. En dat iedereen een aardig woord voor je had. Ik kan maar alleen maar zeggen, het gaat je goed. En ik hoop je toch nog vaak in Nederland te zien. Dank je wel. Hartstikke graag gedaan. Ik ga ervan blozen. En hartstikke bedankt. Heel erg lief. Dank je wel. Klein Torringa en Meta de Vries in een programma van de AFRO uit 1991. Klein Torringa werd geboren op 24 maart 1940. Na dit gesprek ging hij ook werkelijk naar Curaçao. Maar hij keerde eind jaren 90 terug naar Nederland, waar hij onder meer werkzaam was bij RTV Oost en als stadionspeaker bij FC Twente. In februari 2006 werd bij hem keelkanker geconstateerd. De strijd tegen die ernstige zieke, ziekte heeft hij in augustus van dat jaar moeten opgeven. Hij werd 66 jaar. Meta de Vries zag het levenslicht op 29 maart 1941... en groeide net als Krijn uit tot een radiolegende. Zij overleed op 6 oktober vorig jaar op 70-jarige leeftijd. Het was mooi om ze nog een keer samen in hun beste doen te horen hier op Radio 1 in Nachtvluchten bij Omroep Max, waar Meta Immers ook nog werkzaam is geweest. Gesproken over Max, als u vragen of uh, opmerkingen over het programma Nachtvluchten heeft, dan kunt u uh, mailen naar nachtvluchten.omroepmax.com. U kunt ook schrijven naar Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518-1200 AM Hilversum. Onze overige contactgegevens staan op onze site www.nachtvluchten.fm. Daar staat ook nog de prijsvraag waarmee u kaarten kunt winnen voor de voorstelling van Sjaak Bral. Vorige week de gast bij Nachtvluchten, dus dat is op www.nachtvluchten.fm. En onze programmering staat daar ook, net als trouwens op teletextpagina 331. Wilt u ons iets laten weten via Twitter? Dat kan natuurlijk ook. Gebruik dan ad, dus het apenstaartje, nachtvluchten. En daarmee is het bijna vier uur geworden. Tijd dus voor het NUS-journaal van vier uur natuurlijk. Waarna we verder gaan met het de derde uur van nachtvluchten... waarin de onaanvolgbare nachtzusters de net zo onaanvolgbare Betty Brad ontvangen. Tot straks.